Christian Bonebakker met het NOS-journaal Albersberg wist dat de politie in het oosten van de stad jarenlang seizoenskaarten voor Ajax kocht voor agenten en hun relaties. Dat heeft hij volgens de Telegraaf gezegd bij het verhoor door de Rijksrecherche. Toem doet onderzoek naar districtchef Ad Smit. Die zou zijn relaties hebben gefetteerd op voetbalwedstrijden, dure etentjes en concerten. Toem overweegt Smit te vervolgen voor verduistering in dienstbetrekking. In de Telegraaf zegt Smit verbijsterd te zijn. Hij zou alles hebben betaald uit zijn representatiebudget... in overleg met de korpsleiding. Voor het eerst sinds hij president is... heeft Donald Trump inzage gegeven in zijn financiën. Hij heeft het ethiekbureau van de Amerikaanse overheid... een algemeen financieel verslag gegeven. De publicatie geeft alleen een breed overzicht... van zijn bezittingen en schulden. Toch is dit al meer dan Trump tot nu toe prijs gaf. De financiële gegevens zijn belangrijk... omdat door de zaken van Trump belangenverstrengeling kan dreigen.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 Nederland telt ongeveer 120.000 vrijgemaakt gereformeerden. Ze hebben zich niet aangesloten bij de protestantse kerk Nederland... die al veel vrouwelijke dominees heeft. Een Amerikaanse marineschip is in de problemen gekomen... na een aanvaring met een Filipijns containerschip voor de kust van Japan. Het schip heeft water gemaakt, maar gaat volgens de marine niet zinken. Er zijn twee gewonden aan de Amerikaanse kant onder wie de commandant. Ook worden zeven mensen vermist.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. We wist zo niks. Je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen. Ja, lieve mensen, het is een prachtige dag... Het is prachtige weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Je moet luisteren naar ons. Het is Goedemorgen. Wat je ja, het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Stoepak leeft op de radio. Het is uh, nou, helemaal niet zo'n prachtige dag. Het valt een beetje tegen. Het schijnt wel een hele mooie dag te worden. Gisteren was het uh, ook redelijk. Maar gisteren, hè? Toen was het mooi, man. Woensdag. Woensdag! Woensdag. Ja, dat, toen ben ik naar het strand gegaan. Ja, oh man, even genieten gewoon toen. Twee keer gezommen. Twee keer gezommen. Zo, je gaat met ook, in de zee ook. Ja, dan. ook joh. Ja. ja, joh, dat moet ook wel. Want ik heb een of ander iets van. Uh, van, uh, Geen heftige kwaad, zeg dus he, dit nu? Ja, ja, echt. mensen zijn net wakker. Ja, kijk hier. Ja. Wat? Uh. Is het niet besmettelijk, hopelijk? Nou, het is ligt het... eraan. Als het nat is wel. Dat nou, een is... soort waterpokken, maar dan anders een soort goor... Dat heet gordelroos, maar het heeft niks met je gordel te maken, hoor. Jeetje, maar... het, echt, mensen hadden nog een hippe, hippe beeld van jou. En hier, nou, is er een en heel een nou, oh, voor, zeg. Ik word helemaal gek van de jeuk. Oké. Okay. Ah, maar ja, nou, het komt ik, goed. Ik bedoel, er uh, gaat ga dan niet het water in. Is dat niet gevaarlijk voor de vissen? Zo gaan de vissen er niet, door? Nee, het is heel goed voor mijn huid, dan, die, uh, dat zeewater. Oh, dat is natuurlijk uh, daarom. Het is uh, eigenlijk. Uh, ik bij de dokter. Je gaat de zee in, je komt de zee uit. Die en we spoelen meteen allerlei vissen aan en zo. Ja, ja. Oh, oh. oh, dat ja. zou wel ernstig zijn. Het is echt uh, lekker. Uh, goed. je hebt gedaan. De dus stoepak leeft op de radio. Wieberen. Uh, Wieberen. Wiebere. Wiebere? Ja? ja, cool plaatje nu. Ja, precies. Ja, goed. Vandaag uh. ja. is hij uh, niet aanwezig. Misschien schuift hij. Die straks te gaan. Vorige week waren even we compleet het hele team van voetbal En uh, vandaag uh, heeft hij misschien wat moeite om uit bed van te komen. Ik, ik heb geen idee, maar het was gisteren vorige week natuurlijk al een hele inspanning. Ja, en, zeker. Ja, en ja, dus dan dan we krijg hebben je het over Marcus. Marcus heeft ook een tijdje een beetje uh, de, de overspanning het uh, ziekte gehad. En zo ja, en goed. daar kom je niet zomaar vanaf. Zeker. Ik denk ook, hoe jonger je bent, hoe meer impact het heeft of zo. Ja, dan ga je nog helemaal tot het dat uiterste, uiterste ja. van je kunnen. Om je doel ja. te bereiken. Gisteren, ik had wel even respect voor hem. Hier uh, zag ik uh, op de, opnieuw zag ik, uh, Rutte. Die was eerst bij Macron. Macron in Frankrijk natuurlijk. Ja. Die heeft trouwens een hele oude vrouw trouwens ook. Hein? Hij is getrouwd met zijn lerares. Die oh, wat cool. Je, die is echt twintig jaar oud of zo. Geloof Zoiets was dat. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, en, uh, Macron was heel positief over Nederland. Het Nederland zo goed is met de economie en met banen creëren en zo. is heel positief. Oké. Okay. Dus ging hij naar, uh, naar Groningen... En dat was een ander verhaal. Ik had echt zoiets. hij wordt gelinst daar, man. Echt, dan echt, waren mensen reageren. En ik ben ook jammer dat ik niet de pak uh, pek en, uh, en, en, en veren heb. Want dat, dat kan hij van mij krijgen, hoor. Absoluut. Ja, een pak met veren had hij gewoon anders gekregen. Macron? Ma nee. Macron? Nee, Rutte. Oh, Rutte was in okay. Groningen. En uh, verder, okay. uh, ja, Rutte antwoordde met... Uh, snelheid. Ja. Snelheid, en, snelheid, snelheid. Er moeten snel oplossingen komen, want anders gaat het gewoon helemaal fout. Dan gaan we met z'n allen naar de Filistijnen. Ja, en het gaf wel een beetje een beeld van de aparte Groninger die een opstandig wordt. Heb je ze ja. ook toen gezien bij, uh, bij Jeroen Pauw? Waar nee. alle boze Groningers week... waren uitgenodigd. Oh ja, nee, wacht. Was er niet uh, ook met uh, een van die uh, Nederlands hopenbange dagen? Dit die uh, voor hun uh, vecht. Spreek ja, de Jonge. Frank de Jonge. <laughs> die was toen bijna ook niet een lied ervoor gemaakt of zo? Of? Ja, ook. Ja, ja ook. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee. Ja, daar heb ik wel iets van meegekregen. Het, uh, het, het, het, het wordt aangewerkt, maar het gaat niet snel genoeg, natuurlijk, volgens de Groningers. Goed, nou, nog meer wetenschap. Dat jij zo, denk je, uit je mouse, denk nou, dan moet ik meteen even delen. Nee, nee, nee, nee, nou. nee ik een beetje. Nee. <middels> Oké, okay, nou, doen we eerst even een vrolijk plaatje. Ik zei, de zon schijnt nog niet, maar gaat wel schijnen, schijnt. Het, dat zijn de vooruitzichten. Hoe te passen we dan? Sunday Sun, een van de hits van de afgelopen jaren. Paul Johanni. honey. He? Wacht het wel. Nou. Sunday Sun, Nederlands beetje, ja. Wat uit uh, 2014 alweer. And I call you honey. Nou, nou niet amicaal, hè. Ken je nou net? I call you honey. Of gaat het over iets wat je eet? Hey, voor mij noem. Ja, dit is honing. Ik noem het honing. Zoiets Zou het ook kunnen zijn natuurlijk. Ja, maar honey, Sunday is schatje. Ik, ik, ik noem jou schatje. Ja, ik noem je schatje. Dat denk ik dan. Maar het zou ook een hele andere tekst kunnen zijn natuurlijk, hè. I call you honey? Ja. Dat je, dat je iets aan het eten bent. Denk ik, nou, ik weet niet wat het is, maar... Ik noem het, ik, ik call het honey. Ja, maar ik heb ook wel eens een keer gezien dat iemand die ging wat eten. Ja? Ze dus hadden ze eerst een bepaalde pil gegeven die al het eten verzoette. Dat heeft hij ook gewoon een citroen gegeven. En dat oh, was ja. goed. En ook zo'n uh, madame Genetteke, zo'n uh, zo uh, peper. Oh! Ja, die hè? is heel erg. En dat ging goed tot hij door zijn slokwarm ging. Want die pil was daar dan niet gekomen, dus toen stond de slokwarm in de fik. <laughs> dat is ook wel ja. Oké, okay. is dat weer een challenge? He? Ja, ik denk het. Is dat weer eens een soort challenge? Dat je: de... oh, dan moet je proberen een peper te eten. Ja. ja, dan wordt dat, dat gefilmd en uiteindelijk dan, uh, krijg je heel veel likes. Dus ben je toch een echt een ontzettende stoere vent. gewoon. Of vrouw kan ook natuurlijk. Ja, ja het is uh, wel bizar. Ja, ik zie dat je alweer uh, op internet aan het zoeken bent bij de ja. bizarre berichten. En uh, ja, nee, goed, uh, ik zit ook even te denken wat, wat mij allemaal afgelopen week is er weer zoveel voorbij gekomen. Oh, gisteren was ik onder de indruk van uh, is namelijk een, een, een Nederlander, Nederlandse onderzoeker, Peter, hoe heet hij ook weer? Peter de Keizer, die heeft onderzocht dat hij dus uh, de muizen kan verjongen. Een of andere middel, dat heette oxo 04 Oxo04? Oh. DR, of, of, of FOXO04 geloof ik, DR1. Dus op internet kan, kan je het krijgen. En dat is ruimte alle oude uh, uh, cellen in je lichaam op, waardoor je nieuwe cellen weer ruimte krijgen om te groeien. En dan verjong je waarschijnlijk. Ja, dat, dat heb ik wel gezien. Ja, dus het uh, is dus wel grappig, deze Peter uh, de Keizer Echt een beetje... Hij was pas 36? Ja, en hij heeft uh, nu dit al uitgevonden. Uh, hij heeft hem wel op Troop kunnen aanvragen... maar niet op het middel zelf. Wel op behandeling, geloof ik, zoiets. Oh. Dus nu zijn heel veel mensen op internet al fanatiek bezig... om dat spul te vinden. Terwijl het nog niet op mensen is getest. Dat, was, dat mag pas over drie jaar. Hè? Over drie jaar mag pas getest worden. Nu schijnt er een man te zijn die heeft zijn haar al behandeld ermee. En die zegt al meer haar te hebben. Ik zie het niet op die foto. Maar goed, uh, dat schijnt wel zo te zijn. Maar oh, het is natuurlijk wel een beetje vervelend voor Henry Keizer. Ja. Het familielid die natuurlijk uh, het begrafenisondernemer heeft gekocht pas geleden. Die VVD, weet je wel die in opspraak is geraakt, ja? omdat hij voor veel kort Maar oh, die heeft het ook gekocht? Nee, die heeft het niet gekocht, oh. maar die heeft het ook gekocht. Een cre crematiebedrijf. Ja? Uh, en ja, die heeft zoiets: ja, shit, leuk. maar straks wordt iedereen ouder, dan gaat iemand met dood. Dat is, dan is mijn bedrijf echt niet die 30 miljoen ja, qua dat, die dat ze, is waar. die ze vertelt. Dus ik het is over dit, volgens mij. <laughs> en volgens mij ja, maar stel je het... nou voor, hè, dat, ja? dat, dat uh, oudere dames ook denken... van, nou, ik ga het ook eens proberen. Ja? Dan ben je net door de overgang heen en alles... en dan word je gewoon weer jong. Dan word je weer ongesteld. En dan denk je op een gegeven moment van... ja, moet je nog een keer die overgang door? Oh. Of dat je denkt van... nou, nou ja, ik verveel me een beetje. Ik ben al zo oud. Weet je, ik wil nog wel een kind. Laat ik het proberen. Dat, dat, wat, wat, wat, dat, dat is ook iets wat erbij uh, ja, komt nou, goed, er kijken. Is, wil je uh, dat? Ja, er is zo'n boek, hè. Er is een boek om het allen. Dat... Uh, uh, homisapisch geloof ik, dat is een van de Israëlische schrijvers die heeft een boek erover geschreven. Ja? Wat is nou het doel van de mensheid? De mens heeft honger overwonnen, ziektes, want er zijn echt miljoenen mensen die aan de meest simpele ziektes hebben overwonnen. Ja. Ja. Oorlog gaan we bijna overwinnen, Dat ja, het klinkt een beetje kruw, want er is heel veel beeldmateriaal over oorlog nog steeds in de media. Waar de media ook soms wel verantwoordelijk voor is, die maakt het groter dan het werkelijk is. Dat er zijn nog zo, er is in de wereld nog nooit zo weinig oorlog geweest. Dus dat gaan we overwinnen. Wat is het doel in ons leven? Nou, onsterfelijk worden. Oud worden. En hoe oud kunnen we dan worden? 100, 150, 200 jaar. Wat voor invloed heeft dat op de mensheid? Nou, wat relatie? moet je al die tijd doen? Op een gegeven moment ben je ook wel klaar. Nou, eerst carrière maken. En dan ben je een jaar of 40, 50. Want je denkt, nou, ik kan nu wel kinderen nemen. Want nu heb ik wat meer rust. Maar ja... Dan is je relatie met je kind bijvoorbeeld heel anders als je, als je naar je 40pas kinderen hebt als, als je 20 ja, bent. Het 30. is een beetje science fiction-achtig, hè? Dat, ja, je, ja. dat je van die hele oude wijzen hebt. en dan, uh, dat, je, dat, dat kinderen worden heel mooi getraind dan. Gaan ja, dan pas ja. werken als ze 50 zijn misschien? Ja, zoiets. Ja, en het is meer afstand. Eén zou ik een basisuitinkomen moeten hebben. Want ja, niet iedereen kan werken ook. Nee. Want er is, uh, er is geen ruimte voor. Ben Wat grappig waar? is, ik zat nog wel even kijken naar het filmpje van uh, deze Peter Keizer, die dit verjongingsmiddel heeft uh, gevonden. En die heeft gevonden. En die deed even een uh, verslag van twee muizen die in een kooi zaten. Nee. Tot zo, na Bakken. het linkse en... Wie bedoel ik? Ik bedoel deze. Deze is onbehandeld en deze behandeld met een stofje. We zijn in deze bak gezet en normaal gaat de muis gaat zijn bak verkennen. Nou, de oude muis die doet dat niet zo. Net zoals oude mensen, die is een beetje duf. Wat? Ja, oh. wat? Gaan we, gaan we zieken? Ja, wat gaan we... Oh, ze zijn op je gek. Net zoals oude mensen, die zijn een beetje duf. Goed, zij had dus al een redelijk vooroordeel over oude mensen. ja. Ja. ja, daar ben je stil van. Ik zie het. Je bent onder indruk. Dat ja. is. Uh, ik, ik geef het toe dat ik uh, zeker af en toe wel duf ben. Ja, ja ik, uh, als ik in de woonkamer binnenkom, ga ik hem ook niet meer ont, uh, uh, onderzoeken van. Hé, hey, kijk, wie is er nog meer in de kamer hier? Ja, maar ik als ga gewoon is... zitten meteen. Ja, dit, maar als ik heb je een je... kamer hoor. Als jij op vakantie gaat en je bent in een hotel, ja? je komt voor het eerste in je kamer. Ga je wel even kijken. Je ja, gaat even is wel. kijken hoe het uitzicht is. Je ja. gaat even kijken hoe de badkamer eruit ziet. Dat okay. doe ik wel altijd. Dat doe je ja. wel, maar jij bent ook best oud. Je ja. gaat dus wel. Op, uh, heb je ook dat middel gebruikt, zou je denken? Ja. ja. Is er, Toch wel! Mijn haar? Is... Hebben jullie gezien hoe vol mijn haar is? Ja, het is wel anders, maar toch wel. Je mijn haar. Ja, precies. Dat is het meer, ik. ik. is net gedoucht. Goed, dames en heren. Toebaklevenverdraad slap gehouden. En hier is daar een lekker plaatje. Toepasselijk. Alive: temper Trap. We runnin' rats Yeah, we runnin' rats en circles. Tot van Tobak leeft. O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 Thomas Azier, Nederlander die in Berlijn, heeft gewoon een parijs. Weet ik wel waar hij al geweest is om zijn muzikale inspiratie op te doen. In het begin dacht ik dat hij, dus uh, Robbie Williams, heeft een nieuwe plaat dan uit. Oh ja, grappig. Maar er zit toch een diepere laag in. En ik vind zelf dat uh, Thomas Azier de status van Robbie Williams heeft overstegen. Het is gewoon veel beter dit dan Robbie Williams. Ga eens even lekker weg je Robbie Williams. hè? Nee. De Thomas Azier heeft een album met het heet Rouge. En wat is rouge? Hmm. Dat is een beetje het leed van de wereld. Dat bezinkt hij rouge, in de, de Ja, de Rouge is toch ook een trapoeder wat je op doet? Om een beetje ja, mooie ja, wachtjes. Ja. En, uh, en eigenlijk zegt hij dan, met rouge, dan dek je het een beetje af. Dan maak je het, ja, weet je wat, het is allemaal ellende als ja, je een beetje sluier, rouge sluit ja. een beetje, En dat doet hij maar als je goed luistert, hoor je onder eronder zitten, het ellende. Oh, zo drouw Och, Wat kan hij dat wow. mooi verwoorden ook weer, Deze uh, die Thomas Azier. En hij was toen uh, bij, uh, volgens mij, Jeroen Pauw was hij in het programma. Toen moest hij eerst de, de wereld aanhoren. En aan het einde van het televisieprogramma mocht hij ze vertellen over zijn album. En dat klinkt dan altijd een beetje knullig, weet je. Dan altijd nog even iets... Ja, een artiest die praat over zijn alpe. En dat is altijd zo knullig een beetje. Maar, mm -hmm. ja goed, hij deed het toch leuk... En hij heeft het ellende eerst uitgezeten. Uh -huh. En het gaat over ellende, dus komt het komt goed gepast. Maar goed, het is ja. vijf en half negen, dames en heren. En wat, uh, jij, zit vijf en half negen al gewoon. Je zit een koe tegen me aan te kijken, waarom? Ja, Nou, het schijnt dus gewoon, nou, ik weet niet of het in Nederland ook zo is. maar ongeveer zeven op de honderd volwassen Amerikanen. volwassen hè? Ja? geloven dat chocolademelk uit de uiers van bruine koeien komt. En dat nou, is dus geen grap. Echt geen want grap? dat is echt een, rond, een rondvraag door de Nationale Raad voor de Zuivel aan het licht. En het komt toch neer op ruim. 16,4 miljoen Amerikanen die met deze waanvoorstelling door het leven gaan. En de krant wijt een misvatting aan het feit dat Amerikanen helemaal geen voelingen meer hebben met de landbouwindustrie die achter onze voeding zit ze weten velen ook niet dat rozijnen eigenlijk druiven zijn, die ingedroogd zijn. En dat zogenaamde babyworteltjes gewone wortelen zijn die klein zijn versneden. Ik denk dat zijn allemaal Trump-stemmen zijn, dit hè? Oh, misschien. Het is ja. het echt, echt middelmatige ja. IQ ook. Maar ja, inderdaad, Want mensen denken ook van eieren die komen niet van de kip. Dat weten ze ook niet meer, weet je. Dat, nee. dat hoor je in Nederland ook, maar ja... Dat is echt iets wat je met maatschappij leer moet leren, gewoon op school, weet je ook. Maar goed, dat is wel En ga goed. met die kinderen, daar, wij hebben van die zorgboerderij, waar je dus uh, ja. met kinderen dan wel eens heen gaat. En dan zie je kip en dan... Uh, en maar goed, dan... mag dat ook dan wel voor het bestaan, zorgboerderij? Want ga, is dat wel goed volgens de regels? Want ja, uh, dat was alleen... Thomashuizen waren dat. Er waren geen zorgboerderijen. Oh, okay. Thomashuizen, daar was er een hoop over. Te oh doen. ja, ja, ja. Dat was deel ja, ik de ik vind waar. het een hele goede zaak hoor. Want je, hebt ook, uh, je kan ook logeren bij de boer en dat soort dingen. Ja, nou, ja. De, ga dat leuk doen met je kinderen. Want Je hoeft dan, niet altijd per se een hele dure vakantie. Nee, dan, ga logeren bij de boer. Dan leer je gewoon weer een beetje dat, dat uh, koffiemelk. Uh, of nee, wat chocolademelk niet uit de uien van de koek komt. Nee, maar ja. dan kan je ook. Uh, ik heb, vroeger ging ik altijd op kamp met de padvinderij. En dan ja. sliepen we ook in de boerderij, in een stal. En dan hadden we dus gewoon allemaal een luchtbedje en, uh, en een dekentje. En in de hoek werd dan een. Een chemisch toiletje neergezet en met een gordijntje erom. En het was dan wel erg lachen als er iemand dan zat. Ja? En dat het gordijn omviel ofzo. of zo. Uh, oh, uh, dat viel er ook zomaar ja. om in één maar keer. Maar ondertussen natuurlijk. kon je wel in de varkensstal kijken. En je, je zag de koeien. En uh, ja, dat was eigenlijk, ik vond het wel erg leuk. Altijd. Ja, ik heb Als ook, kind uh, zijn hè? geweldig. Ik heb ook bij de boer gekampeerd met mijn kinderen. En dat tot heeft, vinden ze het leuk. En daarna willen ze de wilde wereld intrekken. Ja, en dan willen ze naar Turkije, hè? Ja, Van en dan, die dan willen ze de hele dag achter zo'n mobieltje zitten. De ja. wilde wereld intrekken. Ja, uh, uh, uh. Goed, dan kunnen we ook gewoon net goed thuis blijven, zou ik zeggen. Maar goed, Trump ja. daarentegen, ik denk dat hij... omdat hij natuurlijk voor de lage klasse uh, zijn politiek bedrijft... Dat, ze, dat die straks wel weer snappen hoe de koeien in elkaar zitten. Want ja, hij heeft het milieudingens niet getekend. En dat was natuurlijk ook uh, minder koeien. Ja. Dus er mogen weer meer koeien weer in Amerika rondlopen. Dus de kans dat ze het gaan leren is weer groter. Hmm. Ja, dames en heren, dat is even een theorietje. Of dat waar is, weet ik ook niet helemaal. Heb je die plaat uh, al niet gehad? Ja, zeg, ik vind hem echt heel niet, goed. Ik kan me niet herinneren, dus <laughs> doe hem nog maar een keer. Ja, precies. Korte mijn geheugen. Ja. Gaat er als eerste oh, aan. Ga je eens de camera even rond onderzoeken. Kijk of je. Oh. oude muis. <laughs> Oké, okay, dames en heren, een lekkere, fijne gitaarbezit van Want Hart heeft er altijd een tijdje nieuwe CD uit te Dit is daarop te vinden: Fat Man. Punch, drunk, street bump, Playing with the speed bump. Laughing at the dice in the Box.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 In de hier. Zandvoortse berichten. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is, alweer, ja, het is precies half negen. Dat, dat gebeurt wel eens anders. Dat, wel goed, hè? dat gebeurt echt wel eens anders. Dat we echt veel later zijn dan normaal. Nou, wat kan ik je vertellen? Onder andere. De vismaaltijd was vorige week een groot succes. Uh, alles was uit... Zandvoortse berichten. Uh, ja, dat had ik al. Maar goed. Ja, ik raak helemaal van. Apropos. Wat is het nou voor gekkigheid? Jaarlijks uh, Theo Hilberts vismaaltijd was weer een uh, fantastisch evenement. Zandvoortse en, Zandvoortse en badgasten hadden met volle teugen genoten van de vismaaltijd. De soep was perfect. De kabeljauw was goed klaargemaakt. En alles is dus uh, uitverkocht op één tafeltje na. Dus dat is. Uh, nou ja, dat is een goede score toch? En ze hebben. Uh, Jaap en. Uh, even kijken. Jaap, Kroon. Een uh, kroonvis hebben een stinkende best gedaan. Ja, ik vind vis ook altijd wel redelijk stinkje. Ja. En uh, mag je het gemist hebben, dan moet je even inschrijven voor volgend jaar. Dat is namelijk de tweede vrijdag in juni is dan de nieuwe editie te zien. Wat, wat zie je nou elke keer te kijken? Ik word gek van het beeld van een, een, een hertje wat dan... Ja, een hert heeft een tweeling en die is zelf een beetje in shock... want ze wist niet dat de tweede eruit er kwam. Het, het, en dan het, wil ze dus de tweede gauw eventjes uh, zorgen dat hij gaat staan. Maar ik zal hem, hem wegdoen. Ja, gaat hem even weg. Dierenleed. Nou ja, geen Met dierenleed. Geen leed. Dieren die uh, bewegen, dat leidt me altijd af. Maar goed, wat nog meer voor zijn. Ja, uh, vorige week vrijdag is een automobilist op de Zandvoortsalaan... tegen een boom gebotst en rond vijf en een half negen... raakte de man de weg, van de weg, omdat hij naar eigen zeggen moest uitwijken... voor een tegenligger. En de twee inzittenden zijn nagenoeg, uh, nagekeken door het ambulancepersoneel. En... <coughs> Ik moet even niet, sorry. Ah. Maar beide kwamen er ongeschonden van af. En de auto was dermate beschadigd dat hij niet meer kon rijden. En is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Oké, okay. nou mijn oog viel op het uh, stichting Ons Watertorenplein. Belang eigenaar de Watertoren bovenbelang inwoners Zandvoort. Winkt uh, maximalisatie boven maatschappelijke waarden. Dat soort dingen. Een heel, heel groot stuk over het belang van de Watertorenplein. Dat het niet over geld gaat verdienen, maar het gaat om feit. Ja, waarom, uh, wat moet daar gebeuren? En heeft iedereen het per feit van dat het niet alleen om geld verdienen gaat. Dus ik vond het wel een mooi, uh, mooi stuk. En binnenkort wordt er op gehamerd natuurlijk wat ermee moet gebeuren. Laat, uh, ik geloof dat er twee plannen nog overeen staan. Dus uh, we zullen het zien. Okay. We gaan het zien. Ja. Uh, uh, het nieuwbouw van het Raadhuisplein gaat door. We hebben het vorige week over gehad dat er eens een overeenstemming was uh, bereikt. En uh, volgens de gemeente maakt de bebouwing dus het Raadhuisplein eindelijk af... En de projectontwikkelaar heeft al uit een aantal ontwerpen... die hij door AG Architect heeft laten maken... gekozen voor een in zijn ogen ingetogen architectuur... om het gemeentehuis als solitair gebouw te accentueren. Ja, ik heb er gekeken. Nou, ik zie niet waar dat het ingetogen is, hoor. Nee? Nee. Oké, okay, maar het zijn het Menig Zandvoort heeft dus ook al zijn bedenking over de bouwplannen. En op de sociale media zijn de reacties niet uh, van de lucht. Dus ze zijn echt niet positief. Velen vinden de hem wel heel mooi, maar vrezen voor wat er van het plein overblijft. Het past gewoon uh, niet bij elkaar. Ja, ja. Het is sowieso al wit en een torentje en alleen friemeltjes op het balkon, Zo'n balkon. balkon Ja, als we als als die torentjes en dat uh, het gedeelte wat nu wit is. een beetje hetzelfde kunnen maken als het dak van het raadhuis. weet beetje dat groenige. Ja, dan dan je zou het, een dan een het wel een veel een mooier uh, passen. Ja, en ze zijn er ook bang sowieso. omdat het plein kleiner wordt. dat de festiviteiten die op het plein normaal worden gevierd, dat, dat daar geen ruimte meer voor is. Dat is ook een beetje het. Uh, de angst die daar omheen hangt. Ja, nou ja, misschien dat dan uh, anders de band dan niet meer daar staat, maar dat hij in het muziekpaviljoen staat. Oké, okay. maar dat kan natuurlijk maar die, ook. Maar nou, we is gaan niet. Dat is toch groot? Is dat muziekpavillon toch ook weer niet? Die rotondza? Nou, daar past wel een band in, denk ja? ik. Ja, wel, denk ik okay. wel. Nou, goed. Wij zullen het horen of het een band gaat worden. Tot zover. Ja? De Zandvoortse ja. berichten, dames en heren. Volgende uur hebben we nog veel meer Zandvoortse berichten. Eerst eens even een geinig plaatje. Wat okay, we denken natuurlijk oh, mors. Ja, mors is echt helemaal weer terug van weg geweest. Bijna hebben ze de stekker eruit getrokken, uit de bed. Ik dachten ze we hebben geen zin meer. Toen kwamen ze nog met nieuw materiaal wat ze zelf bebaasden. Dat is op de nieuwe single, Het uh, album te vinden. It's Trick My Decision. Ah, oh, is nog koffie, Even bij komen hoor. up to you, cause everything reminds you of her, oh my, oh my, everything is up to you, cause everything reminds you of her, oh my, oh my, you can ask yourself, every morning Everything Nieuwe plaats, het heet Strik, van, uh, ja, uh, het worst natuurlijk. We zijn helemaal terug van weg geweest in het gla. Dit hè. Oh, dat doet me zo denken aan iets. Dat doet me een beetje denken aan nieuwe Order. Weet je wel, het uh, nieuwe Joy Division. Ik zal even kijken of ik daar een fragmentje van kan laten horen. Ja, oké. Okay. Klein beetje. Het heeft hetzelfde, uh, hetzelfde gevoel een beetje Doo -doo -doo -doo. Ja, goed. Nou, goed, zo even onze muziekles. In ieder geval, New Order heeft iets weg. Of nee, Moss heeft iets weg van New Order. En uh, het is de nieuwe single, die heet My Decision. Het is de zaterdagmorgen bij Toepak Leef, op de radio. Hebben we al rare berichten gehad, of niet? Ja, zeker wel. Ja. Maar ik weet ik ook dat we kijken van baking soda. Daar staat ook nu een bericht over te zijn. Baking soda? Ja. Wat is dat? De bewering dat baking soda een belangrijk en veilig medicijn is... dat het essentieel is bij de behandeling van kanker, nierziekten en andere aandoeningen. En maar het oordeel is grotendeels onwaar. Oké, okay, broodje. ja. Ja, oké. ja, okay. ja ik, ben, ik ben nog steeds voor het middel natuurlijk wat uh, die Peter Keijzer heeft uh, ja. ontdekt natuurlijk. Het is natuurlijk de F... Uh, de Fox 04DR1 of zoiets. Ja, okay. je ga ik op zijn Amerikaanse uitspreken. Maar ja, met dyslexie zitten krijg je dat niet. Het is dus een verjongingsmiddel dat oude spullen weghaalt... en dan krijgen de nieuwe cellen weer ruimte om te groeien. Dat is een beetje de theorie ja. van dat verjongingsmiddel. Maar je hebt dus ook een website die heet one to know Van ja? aan elkaar. En die presenteert baking soda als een wondermiddel... en daar is geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Hetzelfde geldt ook voor nierziekten... Maar dat natriumbicarbonaat een op zichzelf staat medicijn is met helende krachten, dat klopt dus niet. Maar het heeft misschien wel een ondersteunende functie bij de behandeling van kwalen. Okay. Dus heeft het heeft wel effect als de zuurgraad van het bloed stijgt. Nou ja, Baking okay. soda. Ja, nou ja, ik, ik heb toch niet zoveel gokken, we gaan we eens nemen. Soda, omdat dan... Ja, nee, het klinkt niet echt... Uh, het klinkt als uh, crack. Dan word ik weer uh, crystal mat. Nee, het is meer een buffer om bloedarmoede en broosheid van de botten tegen te gaan als gevolg van zuurder wordend bloed. Oké, okay, ben je okay. echt uh, bezig met de hele week op zoek geweest? Ik, hoe kan ik mijn leven toch eens uh, wat verjongen? Ja, nou ja. ja ik in allerlei uh, beeldjes tegengekomen. Het mag wel wat fijner af en toe. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat, dat heb je dan een bepaalde leeftijd. Maar ja, je kan, je, kan toch, uh, je kan toch niet voorkomen. Dan kan je zelf wel heel gezond zijn. Maar als de anderen om je heen niet gezond zijn en die gaan. Ja. Dan, uh, de, dan word je ook niet gelukkig van. Oh, dan krijg je het Highlander idee. De ja? film The Highland. Dat, schuil, je alleen, dat je alleen in Al de ogen blijft. Wat een dramatische film was dat altijd? Och, oh, weet je Ja, dat... maar het idee dat je steeds van iemand houdt. en dat hij dan. Uh... En dan wordt hij heel oud. En jezelf ben je nog steeds zo jong en uh, beetje, woest ja. aantrekkelijk. En dan, uh, dan heb je op een gegeven moment zo'n oud vrouwtje. Dat is ook wel heel bijzonder. Ja, ja ik, bedoel, ik, ik vond de film destijds echt geweldig gewoon. Ik moet wel zeggen, bij deel 2 haakte ik al een beetje af. Ja. Onvallig dat Sean Connery uh, toen nog een keer meedeed. Maar echt, het is rustig te slapen worden. En toen bleek later dat het nog zelfs een deel 4 was. En die heb ik ook nog gekeken. En daaruit voortkwam natuurlijk eigenlijk de serie. En uh, ja, dat was wel grappig bedacht. Maar ja, nee, de eerste film was gewoon geniaal. Iets bedenken waardoor je onsterfelijk raakt. En dat je iedereen verliest. En je zou denken, dat wil je graag, maar dat wil je niet. Dan wil je nee. gewoon op een gegeven moment nee, maar doodgaan. Nee, nee, nee. En dat was dan de prijs dat je dood zou kunnen gaan in een film. Dat is wat omgedraaid. Dat, ja, dat wil je eigenlijk graag. Ja, precies. Je wil een eeuwige rust, want dat is het, hè? Dus je hebt gewoon geen rust als je nooit doodgaat. Uh, nee. De iedere keer word je weer wakker en dan moet je weer wat. Je maar er is wel altijd wel? wel weer iets nieuws te ontdekken, oh. toch, in het wereld? Nou, soms uh, heb je echt even wel. Oh, dat is goed. Ik heb hier trouwens wel een leuk bericht. Nou, uh, nou, leuk. Het is eigenlijk ook weer somber. Wat is vannacht gebeurd? Er zijn uh, drie mannen, die zijn dus met een dode man in een busje uh, hebben ze zich gemeld op het politiebureau van Gouda. En waarom hebben ze dat gedaan? Nou ja, ja, het slachtoffer zou zijn overleden na een ruzie in een huis in Bodegraven. En in het huis is al onderzoek geweest. Maar hoe het verder af gaat lopen, ben ik eigenlijk wel erg nieuwsgierig naar. Want van waarom hadden al ze ruzie? En hoe, hoe is hij doodgegaan? Had hij een hartinfarct of zo? Ik kan oh. ook van van die mensen in paniek raken. Nou, je kan ook gewoon 112 bellen. Dan komen ze gewoon naar je toe of niet lopen slepen met zijn lijk. Dit klinkt als een soort. Hoe die? De, ja, bachelor de Bachelor Party. Er is zo'n film dat ze ook. Eh, met, zo met toe een zootje mannen ergens gaan... Met een ezel? Eh, nou, niet met een ezel. Jawel, dat Bachelor nee, was er Party. Er ook, die zat in de lift toen Nee, de ezel. dat was Jozef en Maria met een ezel. Nee, ja. <laughs> dat is echt heel iets anders. Gek. En die hebben zichzelf natuurlijk aangegeven, geloof ik, of zo. We hadden ze nou een kind ontvoerd of zo. Dat was het, hè? Op ja. een gegeven moment gingen ze vlucht in een stal. Ja, ik heb ook op zondags school gezeten, maar ik heb echt iets ge gehoord, de klepel. Maar ik weet niet waar uh, de klok hangt of zo. Nee, dat weet je niet. Nee, ik zoiets. Nee. De uitdrukking ken ik niet eens uit mijn hoofd. Lekker fijn allemaal weer. Goed, Toebak leeft op de radio straks meestal voor het bericht. En het er is ook een stukje geschiedenis was gebeurd door de jaren op 17 juni. Ja! Onder andere was er een festival. Ja! Dat was ik eigenlijk even vergeten. Ik stond altijd dat ik aan goed stond, maar daar was er eentje voor. deze Hani El Kaletup. Ja, hij zit niet bij IS, maar de naam lijkt er wel even dacht veel op. Ja, maar ik haal ook al die namen door elkaar ook gewoon, hè. Echt, dat je denkt van, wie hebben ze nou opgepakt? Abdul Abbaraka? Ab Ab Ab is hij nou dood of niet? Want de Russen hebben natuurlijk een bommetje gegooid ergens eind mei. En toen dachten ze, nou ja, er waren heel veel eh, leiders van IS waren bij elkaar. En daar hebben ze een bom op gegooid. Toen dachten ze dat Bakkerij, Bakker... <lacht> Jezus, man. Wat? Met de bakker? Wat? We ja, dachten, dat komt voor de bakker. Die gaan we even pakken. Maar oh. het, het, het, het verhaaltje doet leuk aan. Maar ja, die man is zo ontzettend argwanend dat hij zich echt niet uh, laat zien met al die ES-strijders... in één in groot overleg. Dat doet hij niet. Nee, veel. natuurlijk niet. Veel, dat vindt hij veel te gevaarlijk. Terwijl ja. die stad bijna omzingeld uh, was met uh, de vijanden. Ja. dacht hij op zichzelf, nou, ik blijf in mijn bunker. Ik doe wel even een andere keer een overleg met jullie. Vind je het erg? Blijf even thuis. Maar goed, de Russen willen natuurlijk even scoren om te laten zien. Wij zijn ook fanatiek bezig in de strijd tegen IS. Ja, vriendje van uh, Assad. Hè? Leuk, goed bezig daar. Goed, het is dus 10 minuten voor negen. Uh, even een leuk bericht. Uh, Dirk-Jan Roelleven en zijn vriendin uh, Hester van de uh, Vliet. Die hebben een uh, leuk plan bedacht. Eerder had hij namelijk een fiets gekocht in Italië. En die ging hij dan, uh, vanuit Italië ging hij terugfietsen. En daar had hij een soort... Uh, ja, een verslag van gemaakt op internet. En nu dacht hij van... hij heeft een hele oude Subaru. Daar staat 500.000 kilometer op de teller. Dat dus je denkt... man, is hij niet klaar voor de sloop? Hij heeft hem laten onderzoeken. En de garage had zegt nee hoor, die kan best wel een uh, aantal kilometer iets mee. Toen dacht hij... weet je wat ik ga doen? Ik ga hem terugbrengen naar Japan. Samen met mijn vriendin gaan we dat doen. En we hebben een tocht uitgestimpeld. Ze gaan vier, vijf keer in en uit Rusland. En ze gaan echt een hele mooie route rijden. En daar ja. gaan ze verslag van doen op internet. En uh, met z'n tweeën. Ja. En uh, dat, dat is een nieuwe reis. Leuk okay. bedacht. Ja. En uh, deze Subaru is een lelijk eentje, zegt hij. Maar ja, dat is tegenwoordig ook een beetje kult om in zo'n wagen rond te rijden. En uh, hij is 25 jaar oud, deze wagen. En hij gaat dus terug naar Japan. En ja, dus, wordt hij dan daar zeg maar vermorseld in zo'n... Uh, Gecrashed, gecrashed, gecrashed. En wordt er een nieuwe Subaru voor gemaakt. Oh. Zal, kijk, zal hij nog iets uit kunnen slepen dat hij daar zeg maar een nieuwe wagen voor terugkrijgt? Oh, dat zou wel grappig zijn. Alleen, al is het alleen maar voor de reclame. Ja, zoiets. Dus je denkt, en, uh, daar moet je dan weer een nieuwe actie bedenken. Maar leuk, dat ze ja. mensen... Oh, we hadden het trouwens nog over de gebeurtenissen van de afgelopen week. Die brand. Ja. In Londen. Ach oh, man, heftig. Want ik zie hier dus wel een berichtje dat uh, Elizabeth en William... die uh, hebben gisteren een bezoek gebracht aan de slachtoffer van de flatbrand. En uh, zij ontmoette in de sporthal de hulpverleners... en sprak met de slachtoffers en premier May... die in eigen land veel kritiek te verduren krijgt... voor onzichtbaarheid in de naaste van de ramp. Die bezocht gisteren de slachtoffers in een ziekenhuis. Dus die ging toch maar even kijken... En hoe die brand zo snel en verwoestend om zich heen kon krijgen... is nog steeds een raadsel, hè? Ja, het, het schijnt vooral te maken met... het is gerenoveerd en de buitenkant hadden ze... Uh, hadden ze alleen platen opgehangen. Gevelplaten. En, gevelplaten en uh, ze hebben een beetje de goedkope variant genomen. Die kostte 20 euro per plaat, geloof ik. En de brandwerende kostte 24 euro. Bij elkaar hadden ze, geloof ik, iets van 6000 euro bespaard. Ja. Maar het dodental is nog, nu 30. Ja. Maar uh, ze verwachten eigenlijk dat er, er. zijn nog iets van 65 tot 75 geregistreerde huurders vermist. Oh, ik heb echt hè? He? Te, te doen met die mensen die gewoon langs de kant hebben staan. En dat je echt die mensen ja. ziet knipperen met die lichten. En, oh, en, en, en met uh, stukken uh, laken naar buiten zien zwaaien. Zo van help, help. En ze, je kan gewoon niks doen. Dit is echt zo triest. Die hebben er gewoon echt een trauma over gehouden. 30 slachtoffers. En, nou, het is een grote ramp voor deze Mayday. Ja. <laughs> ze hebben echt weer een Mayday. Ja. Voor mijn minister May. Uh, nou ja, ja die, heeft, die ene ramp, de andere ramp heeft ze, krijgt ze voor de kiezen. En zij moeten erop reageren. Terwijl is er nou echt verantwoordelijker voor? Want de veiligheid is, geloof ik, wel een beetje op bezuinigd. Waardoor ze dus goedkoper die flat hebben kunnen renoveren. Dat is wel een beetje het verhaal daarachter. Dus nou, en de, de, de, de Corby, geloof ik. Hoe heet hij van de Labour? Die hakte natuurlijk flink op in. Die denkt van, kijk, hier kan ik mee scoren. Het wordt ja. allemaal tot de bodem toe uitgezocht. Hoe kan hier op bezuinigd zijn? Mogelijk gewoon goede, foute dingen. Maar ja, ja er zijn nog steeds op zoek naar uh, mensen. En sommige ja. mensen kunnen niet geïdentificeerd worden. Dat ja. gisteren trouwens bij... Nee, ik heb gisteravond niks meer. Uh, gingen ze bij de gemeente, gingen ze met z'n allen even... Het gemeentehuis ging ze bestormen om... Uh, ze, wilden, ze wilden antwoorden. Ja. Hoe kan dit zo fout zijn? Ja, je dan? ziet hier ook in de Haarensdag, wat heb ik dan vandaag een nieuwe voor, dat, er, dat drama slaat hele families uit elkaar. En dan zie je verdieping 22, daar woont Miriam Aquery. Die wordt vermist. En uh, het laatste bericht was dat en dat. Dus bijna hetzelfde als je toen met uh, de vliegtuigen had en zo... en toen de Twin Towers instorten, weet je nog? Ja. Dat de mensen nog contact hadden en dat ze de vlammen dichterbij zijn gekomen en zo. Ik ja, het is echt verschrikkelijk. Als je ook ziet hoe het gebouw eruit ziet uiteindelijk. Ja, het, het is, is lijkt uh, een, een of andere heftige film. Een ja. of andere science fiction film. Ja, beetje wel, ja noem eens wat uh, de Hobbit of zo. Ja, ik hoop ook echt niet dat, uh, dat veel maatschappijen gaan zeggen... van mogen we die toren voordat die weer gebruikt wordt gebruiken als uh, achtergrond. Nou ja, dat, zeg. Dat nee, zijn. daar geloof ik helemaal niks van. Nee, maar wat je wel hebt natuurlijk, uh, uh, weet je, hij deed het gisteren heel netjes. Uh, Pechtot was gisteren bij uh, Eva Jinnik in oh, het ja. programma. Ja. En uh, Jinnick zei ze van: Nou, meneer Pechtot, durft u nu nog wel nog eens in een flatgebouw rond te lopen? Toen ze, zei Pechtot, je zag hem echt zo'n beetje geïrriteerd. Kijk ze van: Ja, uh, zullen we het gewoon even in perspectief plaatsen? Hij zegt: Natuurlijk is er heel erg wat gebeurd. Maar ja, soms lijkt het ook wel of de media dit ontzettend groot uitbre uitbreedt. Uh, uit uitpakt. Ja. Uitpakt in, in, om het het drama nog veel groter te maken. Terwijl over het algemeen is het gewoon heel veilig in Europa. En dit zijn uitzonderingen. Laten we dat nog eens even benadrukken. Dat het uitzonderingen zijn. Oh, en, ja. dat, en dat deed hij heel netjes. Hij ja. durfde het aan. hè Want de ja. meesten gaan gewoon zeggen. Ja, het is vreselijk. het moet uitgezocht worden. Hij durfde het aan om te zeggen. van Nee, dit is een uitzondering. Ja, en precies. dat vond ik wel weer even goed. Even met je voeten weer op de aarde. Dat klinkt wel als een natuurlijke leider. hè Ja, is goed. Hij gaat de partijen bij elkaar brengen. Het zou fijn zijn. De ChristenUnie zeker. Nou, wel bijna, bijna. Hij moet bijna volgens mij. En alles met het P Wat? Heels on the Wat? Right, the Ook weer een Nederlands beentje van een aantal jaar geleden. Alweer met dit uh, empire. Het is dus zaterdagmorgen, het loopt tegen negen uur. Straks een, een stukje geschiedenis. En uh, gisteren was de Helmut uh, Kool overleden. Ik weet niet of je dat hebt Ja, ik heb dat even gehoord. Ja. En ja. Uh, sowieso is altijd even een stuk uh, leuk. Goed om te zien wat hij nou precies gedaan had. En ik, uh, ik, ik zag hem gisteren, volgens mij was het bij nieuwsuur. Dat hij even reageerde op een journalist. Dat ging over het feit dat hij destijds had gekozen voor uh, De Haan in plaats van Lubbers. En die journalist dacht even een goed vraagje te stellen. Door zich van, uh, waarvoor uh, bent u het zo oneens met Lubbers? Of waarvoor mag u Lubbers dan niet? Nou, waarvoor kiest u voor de Hanen? En hij ging daar zo heftig op in. Dus ik vond de, hij vond het slechte journalistiek. D dit soort vragen stel je niet aan mij. Dit is helemaal niet gepast. Toen dacht ik van jeetje wat, apart. Dat is een heel ander tijdsbeeld. Want Tegenwoordig worden de dus vragen gewoon rechtstreeks gesteld. Ik bedoel, als je naar Pound News kijkt... krijg je alleen maar dat soort vragen voor je kiezen. Weet je, rechtstreeks. Waarom vindt hij die, die niet aardig? En waarom doet hij zo raar? Nou, Helmut Kool was daar echt helemaal niet van gediend... van dat soort vragen. Dus dat was echt een heel andere tijd. Ik vond het uh, grappig om te zien. En deze Helmut Kool uh, ja, is later natuurlijk wel een beetje uh, gedist door uh, de nieuwe pre uh, president van, uh, van Duitsland. Weet heet ze ook weer? Um, um, nou, merkel merkel ja? die heeft hem eigenlijk aan de kant gezet hè, omdat hij was wat gedoe met zwart geld uiteindelijk moest hij uh, uit zijn partij opstappen en heeft uh, uh, merkel het overgenomen en dan zie je ook die oude beelden dat zij vroeger was zij zeg maar het meisje van uh, helmut het meisje van Helmoet? ja het meisje van oh? helmut ja en dan zie je het echt heel jong en nou, hij heeft ook heel veel betekenen natuurlijk in het eenwoorden van Duitsland. van Duitsland. DDM, dat we weer bij elkaar zijn. Dat de muur naar beneden is gegaan natuurlijk. Dat is allemaal wel leuk. Dat hangt allemaal rond uh, deze Helmoet uh, Kool. Hoe die... oud oh, was eigenlijk? Ik heb het nog niet eens. Uh... Uh, weet ik niet. Oké. Okay. Nou, misschien schiet er ook wat mee op. Oh. Dat weet ik ja, ja. niet. moet ik even opzoeken. Ja, ze zoeken, zoeken, zoeken, zoeken het eens even op. Ben ook al, die van ons weg is gevallen. Ja. Uh, niets anders dan goed van over de dood natuurlijk. Loopt tegen 9 uur. En we kijken dan weer wat er allemaal gebeurde door de jaren heen straks. Zullen we eerst maar even een... Uh, heb je het wel 87. 87. Kijk eens. Oh, het is dus ook, ook wel een hele brut hoofd. Hè? Heel streng. Ja, hij was echt heel streng. Ordo Musanja. Ja. Zal, Lund, Havond, alles moest stimmen, ja. Ik hoorde op radio 1 die wilde. Uh, Waren ze vergelijkbaar? Uh, de nieuwe president van uh, Duitsland. En Merkel en Kohl? Uh, nou, nee. nee. Merkel steekt echt de hand uit. Die, is echt, die wil uh, samenwerken. En Kohl was echt zoiets van. Uh, wat jij zegt gewoon. Weet je, ja. echt zo'n jaren 50, man. Ja. Hij heeft wel de wereld verbeterd, maar hij was wel echt. Uh, ja Ik heb vroeger dus bij een Duits bedrijf gewerkt. En er kwam iemand uit Duitsland kwam in Nederland. kwam uh, kijken hoe het allemaal was. En uh, nou, die was de herr her, Wieskon. En het was inderdaad ook een hele stevige Duitse man. Dat je inderdaad zegt, nou, die heeft veel braadwosken kessen, ja? Ja. Want ja, hij uh, ja, was echt... Uh, ze zijn heel erg... Uh, dat je... Gezag. Zij zijn dan het gezag. Zij zijn ja. de baas. Nou, en jij ik. moet dat doen. Ja, en dat. Zo, zo komen ze ook over. Dat, dat zeg je ook in het, in het stukje dat hij... Die, zeg maar, die journalist voor zich kreeg. Toen dacht hij, van ik zal mijn gezag even... Laten gelden. Nou, zeg, gelden, gelden. Ik, ik, ik laat. Ja, dat soort vragen ga je niet aan mijn sterren, zeg. Ben je gek geworden. Ja, ik bedoel, je moet respect hebben. Ja, maar, maar. Een, lul, een lulverschip toch redelijk. Hij zegt, van nee, ik heb voor de Hanen gekozen. Ik wil niet zeggen dat ik tegen Lubbers ben... maar ik vind het belachelijke dik. Zo, ga weg. <laughs> dus nou. Dus, uh, nou, dat klinkt een beetje als Trump in wezen. Ja, al fake. Dat ja. is al ja, fake, fake nieuws. Ja. Make me look bad. Ja. Nou goed, uh, straks uh, na negen uur een stukje geschiedenis. Het is, uh, het is vandaag 17 uh, juni. Onder andere was er een, uh, een, uh, een popfestival. Uh, en daar vertel ik je straks meer over. Eerst even het nieuws. We spreken zo in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.